tonen van Tangerine nemen wij afscheid van het eerste uur nog maar van Jazz of Zondag. David Habig en Peter den Boer. Zometeen komt het nieuws en daarna zien wij u graag. Horen wij graag terug. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Carmen Verhul met het NOS Journaal.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 Hij ging woensdag tijdens een verlof vandoor. In februari ontsnapt hij ook al eens dus en ook toen kon hij snel worden opgepakt. Danny T. werd in 2007 veroordeeld voor een moord. Die moord werd landelijk bekend omdat er een filmpje over was op internet. Er is daarop te zien hoe het neergestoken slachtoffer gewond van een dak valt en sterft in zijn achtertuin. Danny T. was toen 16. Informateur Opstelte praat vanochtend met vicevoorzitter Cenk Willink van de Raad van State en met demissionair minister De Jager van Financiën. De jager is bezig met de begroting voor 2011 en de informateur wil met hem praten over de 18 miljard euro die VVD, CDA en PVV willen bezuinigen. De onderhandelingen over de vorming van een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV beginnen maandag. De informateur Opstelten denkt daarvoor drie weken nodig te hebben. De Pakistanse overheid probeert zoveel mogelijk mensen weg te krijgen uit de zuidelijke streek Soekhoer... Weerkundigen verwachten in dit gebied de komende dagen opnieuw zware regens. Door de zware regenval en overstromingen zijn er de afgelopen week in Pakistan al 1500 mensen omgekomen. Het noodweer heeft ook slachtoffers geëist in het Indiase deel van Kashmir, dat grenst aan Pakistan. Door de overstromingen kwamen daar zeker 50 mensen om het leven. Het aantal aanslagen en het aantal slachtoffers daarvan is gedaald. Vorig jaar pleegden terroristen 11.000 aanslagen waarbij een kleine 15.000 doden vielen. In 2006 waren er bijna 8000 slachtoffers meer. Volgens een Amerikaans rapport vormt Al-Qaeda nog steeds de grootste bedreiging voor de VS. Maar verliest het terreurnetwerk in de islamitische wereld aan steun. Hun terroristen plegen vaak lukrake aanslagen. En zo werden ook veel moslimslachtoffer. Het weer, eerst kans op een mistbank, verder vanochtend zonnig. In de middag ontstaan de stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Westjournaal.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 Maals een goedemorgen dames en heren, lieve luisteraars. Um, ja, om, omdat uh, uh, we het vorige uur hebben een nummer gedraaid en dat vond ik heel erg lijken op Django Reinhardt en daarom wilde ik eigenlijk nu uh, als tweede nummer Django uh, Reinhardt met Nuage draaien. Vorm. Dan nu het Modern Jazz Quartet, uh, opgericht in 1952, heel grappig. Uh, allemaal leden die speelden in de uh, Dizzy Gillespie's Big Band. Die zijn voor zichzelf begonnen en met onwaarschijnlijk groot succes. Dat bleek een enorme goede beslissing. John Lewis piano, Milt Jackson vibraphone, Percy Heath op de bas en Connie Kay op de drums... Het bijzondere aan de heren was dat zij een combinatie hadden van coole muziek, een beetje uh, laid back jazz. Ze waren uh, uh, onberispelijk altijd gekleed in uh, smokings. En uh, de uh, bijzondere presentatie maakte dat zij ook een soort, soort weer een bijzonderheid waren in de jazzwereld. En ze hebben met heel veel succes gespeeld, heel lang en zijn ook heel. Uh, heel veel gevraagd geweest heb heel veel platen gemaakt kortom een topkwartet en een hele goede beslissing zij zijn nu te horen in een compositie van Duke Ellington It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing een flinke applaus. Dat ik hier vorige week met uh, Ron De Wit stond, uh, vertelde hij mij dat hij met zijn zoon naar uh, de North sea Jazz was geweest. En dat ze daar graag naar uh, Diana Kroll hadden gewild, alleen uh, de zaal zat al vol. Uh, daarom, uh, speciaal voor Ron, Diana Kroll, You're My Trail. Do something to me You send chills right I A silver platter Where's my will Why this strange desire That keeps mounting higher Dat was Diana Kroll, dames en heren. Zandvoort gaat uh, volgende week uh, zich weer dompelen in het Jazz Weekend. Het is alweer de derde keer in de, de, de derde editie in de nieuwe serie. We zijn natuurlijk al jaren geleden begonnen in Zandvoort met een uh, jazzfestival... dat uh, tot een enorm hoogtepunt is gekomen toen uh, na een groot aantal jaar ineens uh, gestopt is... en nu weer gelukkig nieuw leven heeft ingeblazen gekregen. Uh, op het, het Gassensplein is zaterdag uh, een gratis toegankelijk concert. Daar speelt uh, Florian Wempe op de saxofoon met begeleiding. Geertje Kouwveld treedt daarna op met haar uh, quintet. En de uitsmijter van die avond is Hans Dulfer. Allemaal op het Gassensplein. Zondag in diverse strandtenten. In ieder geval waarvan er twee nu bekend zijn... Dat is take 5, daar komt Rudi Jansen en Beach Club 10, het mainstream combo. Zandvoorts Orkest met G. Groenendaal. En vrijdag is het uh, Jazz in de Kroeg. Daar doen uh, zoals gebruikelijk op het laatste moment steeds meer kroegen mee. En tot nu toe is er, uh, er staat er vast dat in 4 Rudi Jansen optreedt. In uh, Café Alex treedt de Zandvoorter Adam Spoor met zijn groep op, Spoor 5 in XL het mainstream jazz combo van G. Groenendaal bij Omstee Lils Macintosh en bij Nuf Mulder en Mulder. Dit trio uh, die spelen dan met als gast Frits Katté. Dit trio was vorige week ook live te horen in een ander programma van uh, Radio Zandvoort ZFM. En u gaat ze nu horen van hun CD East of the Sun. Met het uh, nummer Swonderful... Wonderful, Mulder en Mulder met Frits Katté, zoals die aanstaande vrijdag komen in het kader van het jazzfestival bij Café Nuf, samen met andere uh, orkesten in allerlei cafés als uh, start van een hopelijk geweldig jazzweekend. Als ik het heb over het uh, jazzfestival Zandvoort, dan zijn er veel luisteraars die ongetwijfeld terugdenken aan de ...historische uh, optredens in het verleden. En een van de onderdelen was altijd de uh, ecumenische dienst in de open lucht... ...waar altijd onder begeleiding van een uh, passende groep de, een zondagsdienst werd uh, gehouden. Een van de orkesten die dat uh, geweldig doen is het, uh, de groep Walters Jazzman. Dat is een Nederlands-Duits orkest... En die hebben een cd opgenomen met alleen maar muziek voor uh, dergelijke gelegenheden. En als gast hebben die de beroemde clarinetist Sammy Remington. Zij spelen in uh, New Orleans stijl en weten als geen ander bij die diensten ook de juiste sfeer op te roepen. En u gaat ze nu horen in een, uh, in een nummer dat uh, uh, oorspronkelijk... Met het orgel wordt gespeeld of door het orgel wordt begeleid... maar zij doen dat op hun onafvolgbare wijze en dat is Abide With Me... Love is one. Tell me that love is grand. Yeah, yeah, yeah, yeah. If there's a moon up above, it's wonderful. house one morning and without any warning you finding yourself shouting that love is grand to hold that girl in your arms Wondervol. Goed Elling van de CD, Dedicated to You. En dan hebben we nu um, Duitse jazz. Een beetje gekscherend zeggen alle jazzmuzikanten, dat bestaat helemaal niet. Want die kunnen niet zingen. Nou, er zijn natuurlijk echt uitzonderingen. En dat is het, uh, het orkest van uh, Walter Lindner. Die fluit speelt. Antonio Pfluger, piano, Andreas Nellen, bas, Peter Schulze drums en Odilo Klausnitzer Percussion. En die staan op een cd. De Jazz Regards from Berlin, van Oost-Berlin. En dat is het uh, nummer Serenade to a Cuckoo. was Sonny Chris met het nummer Anything Goes. <coughs> het aardige is als je zo samen presenteert zoals vandaag uh, met David Habig, dan uh, um, bij de samenstelling en bij de, het, het programmeren van, van, uh, van deze twee uren... die overigens altijd zo voorbij vliegen... praat je uh, heel veel over de muziek en over de invloeden. En daar zie je natuurlijk ook dat je zoveel hoofden, zoveel zinnen hebt... Het leuke is dat we uh, elkaar dan uh, heel veel kunnen leren en laten horen over allerlei stijlen en invloeden. En uh, het is natuurlijk ook leuk dat je dan van de ene, ene stijl naar de andere springt. Uh, ik had net uh, dus uh, Sonny Chris en ik ben heel benieuwd, David, wat jij nu hebt. Ja, we gaan uh, door met Stacey Kent. Stacey Kent die, uh, is uh, in Frankrijk opgegroeid, uh, maar is al heel, op hele vroege leeftijd eigenlijk... Uh, uh, verhuist naar Amerika, geloof ik. Uh, zo uit, uit mijn hoofd. <laughs> en, maar heeft het Frans toch nog geleerd van haar opa. En ze zingt ook in het Frans... ...en het klinkt ook alsof ze het van nature spreekt. Uh, het nummer dat zij uh, ten gehoore gaat brengen is... Uh, C'est petit rien. rien, ja, de kleine niemendalletjes. Maar volgens mij is het helemaal geen niemendalletje als je het hoort. Nou, ik, ik heb geen idee. <laughs> maar uh, ik heb het al eens eerder laten horen en het is, een, uh, uh, ja, het is gewoon een heel mooi, lekker nummer. Dus laten we gaan luisteren. Viens de rien et C'est petit rien En ik wil niet dramatisch doen, maar geen één probleem is toch ook, we staan in Davidse schoen. Dus, breek een been, pak die steen of verbind je angsten. Toon karakter en vergroot je kansen. Gebrek aan zelfkennis is een hel. Maar helaas onderschatten wij onszelf. En mensen zeggen me die. Ik zeg, je, niemand wij handen van mijn droom. Ik maar je, yeah, je. Yeah, yeah. Niets is de heet van deze vorst. Geen blaren op mijn hand. Ik voelde het lief op mijn hart en mijn verstand. Alle mijn koningen, diep van binnen. Ik voelde al mijn koningen en koninginnen. koninginnen. Ik geloof dat iedereen per definitie perfect is Ik stel de vragen naar mezelf trok conclusies Ik sta op een, een revolutie Dus ik zal bergen moeten gaan verzetten Een hebbenis van de vorige generatie Nu het ik alsof ik in dicht te missen De mens zich wordt pas verlicht als er even win is Mensen, zoek die balans, zoek die in en yang Kijk hoe je beginnen kan en niemand mag een oorlog vellen Laat geen kerken van de rest, dan zit je het anders vertellen Niets ingewikkeld, zo simpel We leven in examen en slagen mijn vlag en wimpel Niets te ver, niets te moeilijk Ik maak mijn fouten, Want maar weten dat een deken van groei is En mensen zeggen me Die, hoe, hoe, maar, je yeah, yeah, yeah. Toen wij we waren was het heel gewoon Ik zeg, je, niemand, wij helpen van de troon Collectief met Typhoon in het nummer Boomaye. De nieuwe Cool Collectief. Tegenwoordig op elk zichzelf respecterend jazzfestival spelend. Ze gaan als de, als de brandweer, zeggen we altijd. Dan nu Thelonious Monk in een heel aparte uitvoering van het nummer Caravan van Ellington. Met Oscar Pettifor op de bas die een hele mooie solo geeft en Kenny Clark op de drums.